Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De puzzel voor een nieuw kabinet is een stuk lastiger geworden. Rond deze tijd praten de fractievoorzitters van alle partijen over de uitslag van de verkiezingen. Maar vlak voor die meeting dropte VVD-leider Jesu Gus alvast een bommetje. Ik heb de verkiezingsuitslag nu even laten bezinken. En uh, wij zijn tien zetels hebben wij verloren. En uh, dat is niet zomaar. De kiezer heeft duidelijk gesproken... En de grote winnaars van deze verkiezingen zijn de PVV en de NSC. En daar ligt ook nu het initiatief. En uh, voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet zullen zitten. Nee, als er een Wilders 1 komt, doen zij daar dus niet aan mee. Wel zouden ze af kunnen spreken om zo'n kabinet te steunen vanuit de Tweede Kamer. Voor het eerst in weken wordt er even niet gevochten en geschoten in Gaza. Vanochtend is daar een wapenstilstand ingegaan tussen Hamas en Israël. Al blijft het spannend of het ook echt rustig blijft, zegt onze correspondent. Er is vandaag een stroom uh, stroommensenopgang vanuit het zuiden naar het noorden van de gaststrook. Mensen die eerder uh, vluchten naar het zuiden, die willen nu kijken hoe het is met hun huizen. Uh, je kunt je dat voorstellen, maar Israël zegt dat gaan we niet toestaan. En dat is dus eigenlijk wat vandaag heel spannend wordt. Op het moment dat Israël dat niet toestaat, doen ze dat uh, met harde hand. Doen ze dat door bijvoorbeeld schoten te lossen. Ja, dan kan zo'n staakt het vuren zomaar op losse schroeven komen. Te staan. Als het goed is, duurt de gevechtspauze in elk geval vier dagen. Een bende Marktplaatsoplichters is deze week opgepakt. Het gaat om jongens en mannen van 17 tot 20 jaar. Ze boden spullen aan en ontfutselden hun slachtoffers persoonlijke informatie... waarmee ze konden inloggen in hun internetbankieren. De vijf zouden zeker 230.000 euro hebben gestolen. En economen en andere deskundigen trekken aan de bel over Black Friday. Dat is vandaag... In het AD noemen ze de aanbiedingsdag een milieuramp. Adviseurs van het kabinet vinden dat het verboden moet worden... omdat mensen worden verleid om zooi te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Een massahysterie die maximaal wordt uitgemolken door ondernemers, staat in de krant. In het weer een echte herfstdag. Het is grijs en er is veel wind met pittige buien. Soms ook met hagel en onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of zes. Morgen vaker droog en wat meer zon. ZFM, Verkeersupdate.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 Gino Fanelli, daar zijn we mee begonnen met Powerful People. Uh, u bent weer terug in het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. En het vorige uur hebben we heel veel aandacht besteed aan Sinterklaas. Dat gaan we straks weer doen. tenminste Sinterklaas en Zwarte Piet. Uh, Piet, mag moet ik zeggen. Uh, dat gaan we straks. We gaan straks daar even op verder. We gaan eerst even schakelen naar Beb. Want Beb, heb je nog Zandvoorts nieuws? Want het is natuurlijk net zo belangrijk nou, eigenlijk allemaal. Hè? Het stormt in Zandvoort, maar dat is u ongetwijfeld opgevallen. <laughs> um, ja, het wordt, een, het wordt een leuk weekend in dit dorp. Vanzelfsprekend uh, uh, heeft Classic Concerts... heeft in de Agatha kerk op de Grote Krocht... een concert van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... En dat is zondagmiddag. Aanvang is drie uur. De kerk gaat open om kwart over twee. Het is een prachtig orkest... met medewerking van Pauline Oostenrijk op Hobo. Um, de kaarten zijn te koop ah, 25 euro. Dat vind ik wel een boel geld. Dat is best zeggen. een boel geld. Tot, tot, tot vroeg, vroeger was het 5 euro. Ja, ja, ja. ja. ja. Het kost... Uh, de wereld is duur geworden. Hè? Zo. Maar ik geloof dat voor mensen die een pas hebben... dat er een goede uitzondering is. Hè? Ja, want het eigenaardige is dat op de site van Classic Concerts... er staat 10 à 25 euro. Mijn uh, informatie, en ik ben medewerker aan de catering... is dat het 25 euro is. Maar um, ja, we zullen het zien. Voor wie het erover heeft, het is een heel mooi orkest. Ja, het dat heeft wel. steeds veel harmonisch. En ja, er is in het dorp natuurlijk ook nog een andere ding te doen. Er is de grote winterfair. Ja. Dus wat we vroeger braderie noemden, is de winterfair nu. En die vindt ook zondag plaats met zo'n 80 kramen. Grote krocht, raadhuisplein. De kleine krocht, gasthuisplein. En afgezien van alle winterse producten die er te koop zijn... zijn er ook heel veel lekkere drankjes en hapjes. Dus ja, ik hoop dat het weer dan wat milder is. En misschien eh, ook uh, goed om te weten... want um, we hebben een paar jaarmarkten... want dit valt onder de jaarmarkten. Ja. We hebben een paar jaarmarkten gehad... die waren in handen van een organisatie... Uh, waar. Uh, de, de ondernemersvereniging helemaal niet tevreden over was. Dus uh, zij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe organisator. Dus ik hoop, want mensen waren heel erg teleurgesteld over de vorige jaarmarkten. Ja, maar ik, ja. ik hoop dat deze organisatie het waar gaat maken. Uh, de hoop ook van, van de ondernemersvereniging. Dat is weer heel interessant. En dat het weer net als vroeger een nou. grote happening zal gaan worden. En Winterver is natuurlijk uh, sowieso. We hebben het er vandaag al over. Uh, Sinterklaas komt, is, is gearriveerd. Kerstmis staat voor de deur. Winterver is natuurlijk uh, heel interessant. Dus u kunt, u kunt lekker buiten lopen over de winterver... of u kunt naar de agatha kerk komen. En uh, het stormt. Dat heeft... Uh, Vannacht vreselijk gestormd. De garnalenkotter ligt nog steeds op het strand. Samen met de reddingsboot die het heeft geprobeerd. Ze om het tillen... los te krijgen. Ja, om ja, het los te krijgen. Ze hebben het nu over het hele weekend heen getild. Want voor vanmiddag zijn eigenlijk de zwaarste weersstormwaarschuwingen. Uh, en vorig weekend liep ik over het strand. En toen kwam Sinterklaas heel niet uit onze zee. Want die was ook al gestrand in Bloemendaal. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja. Wat er uh, ja, gelukkig niet zo gestrand... dat hij met een reddingsboot uh, naar ons toe werd gesleept. Maar zelfs toen was de wind toch al van die aard... dat hij niet met zijn boot tot voor onze kust ja, kon komen. Ja, ja, ja, het is het stormseizoen, hè? de herfst. Dan hebben we die narigheid. En, uh, ja, goed. Het is niet de eerste keer hè, dat Sinterklaas... Uh, een andere route heeft moeten nemen... dan bij de rotonde aankomen met, uh, met de boot. We gaan uh, straks trouwens... Uh, Beb, over ja. Sinterklaas gesproken. Ja, ja. Sinterklaas, die uh, zit in zijn paleis... te wachten op ons telefoontje. Oh. Want we gaan straks met Sinterklaas zelf praten. Hoe vind je dat nou? Ja, kijk, uh, ik, ik ben best al op leeftijd, maar het blijft spannend. Donder. Ja, toch? Ja, ja dat gevoel <laughs> heb ik dus ook. Nou, hey, we gaan even een liedje spelen. En dan gaan we in die tussentijd proberen om Sinterklaas te pakken te krijgen. Hopen dat telefoonpiet al klaar zit om door te verbinden. Nou, ik zou zeggen: uh, het uh, goede doel, hè? Sinterklaas, wie kent hem niet?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 te wachten staat een schimmel voor de deur ik heb wat drank in huis gehaald ontvang ze met een lied meteen een jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet Sinterklaas, de die kent u niet Sinterklaas, de in de glas en natuurlijk zwart het niet in de kent u niet in de in de en natuurlijk zwart het niet maar ze zijn peper peper peper the paper note the paper note the paper note no, yeah.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 Nou, wij, wij kennen Sinterklaas wel, hè, Beb? Wij, uh, wij wel. En we zitten, hier, uh, we zitten hier met Arnold ook over Sinterklaas te praten. Nou, als hij zelf heeft geluisterd... Dan moet je, moet je, moet je dat, horen. Dat moet is Hoor wel jeuk. Ja, hoor. En dan rechtstreeks in een live verbinding... Niemand minder dan onze eigen Sinterklaas. Hallo, Sinterklaas. Bent u daar? Hallo, hallo. hallo. Ja, hallo, hallo. Het hallo. klinkt ver weg. Oh, wat maar, oh, maar gezellig. Ben, oh. ben ik in beeld? Ja, ja, ja. Maar ik hoor u maar heel zachtjes. Ik ga eens even kijken of ik wat aan de knop kan doen. U bent vooral ja. in, in het geluid, Sinterklaas. Oh, oh zit in de audio dus, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja Hoe gaat het ja, nou, met u? Ja, nou ja. Er, er, er, er, druk. Heel, heel erg druk, uh, uh, dames. Eerst even een groet, Bepje. Wat Als, zegt hallo, u nou? Hallo, Bepje. Hallo, oh, hallo Sinterklaas. Hallo, hallo Arno. Hallo, Sinterklaas. <tiedacht> oh, u ziet ons, u ziet ons. Ja, oh, heeft u meegekeken? zit meegekeken, ik ken toch iedereen. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja u ja. kent iedereen natuurlijk. Ja, ja maar dat ja, u weet de... dat Arnold jan ook in de studio is. Ja natuurlijk, dat, ja, natuurlijk weet ik dat. Ik weet toch alles. Ja, u dat is alles, ook wel zo. Ja. Ja. Oh, ja. Wat, uh, wat erg eigenlijk, hè? Ik dus is, vergeet het steeds. Wist de... u toen ook vorige week dat u niet naar Zandvoort moest varen... om niet spaak te lopen zoals die garnalenkotter? Wist u ja. dat u er bij Bloemendaal al af moest, natuurlijk? Ja, ja, ja, ja dat is wel af geweest, hoor. Ja, daar heeft u speciale pieten voor natuurlijk, hè? die dat allemaal uh, in de gaten houden, denk ik. Of niet? Ik heb, ik heb een hele korte pieten uh, in mijn omgeving natuurlijk. Altijd uh, die, een soort beveiliging is dat eigenlijk ook. Hè? Ook navigatiepieten, nou, ja. denk ik. Ja, Ja, dat ja, zijn, zijn beveiligingspieten. Die heb ik tijdelijk meer door meneer Wilders kunnen leren ook. Hè? Oh. oh, werkelijk. <laughs> Loopt u ook gevaar dan? Nee, toch? Nou, ik hoop het niet, hè. Ik hoop het niet. Oh. Maar ja, als ik de verhalen van Arnold Jan mag geloven, want hij heeft natuurlijk veel gefilmd over mij, hè. Ja, En, ja, mijn, ja. en, mijn, en mijn geschiedenis en, en, en ja, alles wat daarmee samenhangt, ja. Dan, dan heb ik toch wel wat meegemaakt in het verleden, dames. Ja, vindt u, vindt u wel leuk dat Arnold Jan het daarover heeft? Dat hij alles weer uh, oprakelt, oh, ja, zeg ja, maar? Ja, het is wel zo dat ik af en toe een beetje emotioneel word. Ach dat nee, ook, toch? Ja, Jawel. Dat, had, had, u aan bepaalde dingen, had u aan bepaalde dingen geen actueel geheugen meer? En nu nou, in een ene ja. weer wel? Ja, ja, dat is een beetje een herkenbaar verschijnsel inderdaad. Ja, hè, je hoort ja, er veel van, over. Dat, dat, dat vruchtbaarheidsbeginsel. Vroeger had ik met mijn, mijn hulpen, ik, ik noem het speciaal hulpen, want als ik krijg zeg, dan krijg ik op mijn donder hè, ja. van de media. Krijg het CEO uh, in is. je nek. Ja. Ja, ja, maar het is zo dat uh, ja, dat, dat vruchtbaarheidsbeginsel, uh, dat, dat zwakte gedoe zeg maar, hè, ja. dat heeft mij een hele hoop alimentatieprocessen opgeleverd ja. in het verleden. <laughs> en, en, en, en nu, en nu uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik alleen nog maar een goed heb, valt het erg mee. Oké, okay. nou ja, zijn die dat... niet zo vruchtbaar dan? Dat is een stuk minder dan hè? <laughs> nou, zijn, ja, die zijn iets minder vruchtbaar. Ga, <laughs> Zonder roe oh. en niet meer zwart. <laughs> ja. ja dus Oké, okay, dat is niet zo best hè, dat het, uh, het, het zaad achteruit gaat. Dat, ja, dat is dat de kwaliteit is heel... van het zaad. Nou, het is voor mij wel prettig, want ik heb zoveel op de rechtbank gezeten voor iets geleden, Arnold. Ja. Dat, dat, ja, dat wil jij niet weten. Ja, ik heb u oh. daar ontmoet ook, ja. ja. Maar wat, uh, ja, die hele Zwarte Pieter discussie, ik hoorde net, uh, ik heb even met jullie meegeluisterd. Ja. Ik hoorde jullie net praten over, over uh, ja, mijn, mijn, mijn, mijn vroegere donkere uh, roten, zeg maar. En dat die nu verdwenen zijn. Maar ja, ik vind ook, kijk, als je praat over een, uh, over, over een, over een feest en over een, uh, een decor op televisie, hè? een decor in een Prentenboek, het is maar net hoe je het illustreert, hè. Ja, ja, ja. En, nou weet en, u en... wat ik nou dacht laatst? Want nou, wat met, dat, dat nee? ges, met dat gesmink. Ik dacht, hoe kan dat nou? Waar zijn nou al die zwarte pieten? Hebben ze nou lichtbruin tussen gesmeerd? Zodat het net roetveeg lijkt. Ja, ik heb daar toch... zeg maar een heel groot deel van mijn leven in geloofd. Zoals het aan mij gepresenteerd werd. Ja, maar ik mag toch hopen dat je toch in me geloofd werd? Ik geloof zeker in u. Ja, absoluut. Ook. En ik zou het nu in dit gesprek ook niet anders durven zeggen. <laughs> Meisje, ja. Ja. Hoe was het voor ja. u vorige week in Zandvoort aan te komen? Sint? Ja, koud. Koud? Ja, ja koud, ja. ja. ja en en dat, dat, ja, dat bootje op, die, uh, op, op, op, die, op die spe, dat speciale voertuig uh, ja, ja. Van, de, van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij achteraf wel mijn renning gebleken, hè? Ja, hè? Ja. Jazeker. Ik was er heel blij mee. en uh, ja, het, het, Maar op, op dat is het is zo koud, hè, als je daaraan komt. Ja, dan ben ja. ik wel wat gewend, want ik ga natuurlijk als ik onderweg ben van Spanje naar Nederland op mijn stoomboot dan, dan, ja, dan ben ik vaak aan dek ook weer even luchtjes scheppen. Ja. En het is ook niet altijd even warm, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dan, uh, als we dan op dat Atlant, Atlantische Oceaan nog zitten en we varen zo naar het kanaal, dan, uh, dan zijn er kanalen bij het KNMI die voorspellen dan... Uh, ja, slecht weer zeg maar. En dan uh, dat durf ik eigenlijk niet zo uh, naar buiten, want ik ben ik kou vatten. Het is, is ook het jammer, op... Sinterklaas, dat u, dat u uh, in de winter geboren bent. En dat het dus een winterfeest nou, is geworden. Is dat hartstikke fijn geweest als u in het voorjaar uh, jaren... ja, nou, nou U bent toe. natuurlijk eigenlijk onsterfelijk. Want nou beweren mensen ja. dat die 6 december uw sterfdag is. Maar u komt ja. nog altijd naar ons toe. En dat is, ja. dat is voor mij zo'n geruststelling. Ja, maar, maar, maar net als bij de gewone mensen, ik noem jullie even gewone mensen, moet ja, je niet, graag. Niet, niet oneerbiedig opvatten hoor. Maar nee. kijk, ja, Sinterklaas had natuurlijk ook een opa en oma. Ja, ja. Beleid, ja, ja dus dus ja. Er, zijn, er zijn al veel, veel Sinterklaassen voor mij geweest. Ja, Daar heb ik het nooit zo over eigenlijk, maar het is natuurlijk wel het geval. Hè, want, oh, jullie volgen eh, elkaar op. Ja, dat is een beetje een beetje familiebedrijf geworden. Het was een familie... Nou, wat zei ik nou? Ja, je zei het. Ja. Voor Sinterklaas was hij er al. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan Mira. Want ik had het net over de kou op het strand van zo Maar in Mira, ja, dat Turkije natuurlijk. Uh, ik meen dat het plaatsje waar ik geboren ben. dat dat Tapara dat, dat, dat heette. Bari, ja. ja, ik heb het gelezen. Ja, nou uh, de ja. Demre. Demre heette het. Maar in ieder geval, ja, daar was het over. Ja, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Maar Sinterklaas, maar, ik... ik heb begrepen. Want u, u, u zegt net, u heeft wel heel wat uh, alimentatie over, om uw oren gehad. Maar momenteel bent u nog vrijgezel, hè? Uh, ja. Ja, ja, ja. Want ik ja. heb een liedje voor u uitgekozen. En ik doet, denk wel dat dat heel bent. goed bij u past. Dat ga ja. ik straks voor u draaien. Ik ja. vind het heel fijn dat u eventjes tijd heeft vrij weten te maken... om met ons te praten. Ja. En we wensen u een enorm mooie tijd met, uh, hier in Nederland uh, toe. En, en zeker heel veel plezier met al die vrolijke en lief, gezichten van al die lieve kinderen... Ja, dankjewel. Ja, en dat maar... u maar heel veel schoentjes uh, mag vullen weer, hè, dit jaar. Ja. Maar, mag ik ja. nog wat aan Arnold vragen? Ja, ja natuurlijk. Ja. Arnold, heb je nog een nieuwe camera nodig, kerel? Uh, nou, ik ga er een uh, kopen waarschijnlijk, ja. Wat dan? Oh, je gaat er weer... wat, wat, wat, wat voor merk gebruik je nou, Arnold? Uh, ik heb verschillende merken hadden. gebruikt. Huh? Ik heb verschillende merken gebruikt. Maar... Kijk, kijk dat, is nog eens een, dat is nog een echte filmer die probeert alle merken uit. Hè? Ja, nou, ik ben begonnen met uh, high eight en Super 8 en weet ik veel. Dus, de, de, de zijn allerlei, ja, ja, ja, ja. er zijn allerlei. Ja, er zijn enorm veel formaten en uh, kwaliteiten geweest. Had je soms een verlanglijstje, Arnold Jan? Dat ja, Sinterklaas enorm, hier Ik heb een enorme ver verlanglijsten. <laughs> ja. Sinterklaas, mag ik u nog iets vragen? Mag ik ook iets vragen nog Sinterklaas, zeker vraag even. Uh, even snel, hè, jongens. U, geeft u ook gelegenheid tot biechten? Wat, wat, biechten? Biechten, ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ik, ik doe niet anders, hè. Oh ja, want ik, ik ben, ja, ja ik, ik heb natuurlijk een hoofd. Ik heb hoofdpietie, dus dat normaal niet er uh, zoveel mogelijk van mij overneemt. Maar af en toe word ik, word ik graag gevraagd om, uh, om uh, ja, mee te doen met met dichten. Nee, nee, bichten. Bichten, bichten, Oh, B. b, bicht, b, bicht, bicht, b, bicht, b ja. C. H. T. Oh, ik verstond. Ik verstond. Nee, bichten. Bicht. Oh, ja? lief. Ja, maar daar heb ik een priester voor nodig. Hè? Ja, ja, ja. Oh, dat doet hij niet zelf? Nee, de bisschop. Oh, oh, oh. Je spreekt met een oh, bisschop, Arnold. Oh, ja, ik snap hem nooit. Sinterklaas, mag ik dan toch nog even snel mijn vraag? Want u bent altijd ineens zo weg. En al las ik in de geschiedenis dat, u, dat ze vroeger zeiden dat uw ballon verdween. Maar dat is weer afgeschaft, die gedachte. Maar u bent in ene zo weg. Hoe maakt u zich nou toch altijd zo snel uit de voeten? Ja, dat doe ik heel stiekem hè. Ja. Maar er gluipelt eigenlijk die Sinterklaas. Ik, ik zag gisteren op Facebook een filmpje Sinterklaas... waarin ja. deze vraag ook gesteld werd. Ja. Van gaat u nou met de boot terug? En toen zei u nee, ik, ik ga met het vliegtuig terug. Met Transavia. Dus toch zo'n soort luchtballon. Ja, en toen zei u, want ik wil met dat vliegtuig... want daar zit een hele speciale stewardess gaat daarmee. En die, die oh, wil ik nee. altijd graag bij me hebben... want dan is het vliegtuig niet het enige dat omhoog gaat. Zo, zo, zo, zo, zo. En dat is zo goed voor uw dat stafzorg. Ik maar... maar ik hoor het, och Sinterklaas, ik hoor het toch hoor. Geen actueel ik, geheugen, ik, hè? Ik, ik vind het wel een hele pikante opmerking die daar gemaakt wordt. Hè? <laughs> nou, daar weet u ook wel raad mee, hè? Ik sta er van, zeg. Ik ben wel eens met u mee geweest. En ik dacht, wat zegt, wat zegt Sinterklaas nou? En ging die uitleggen waarom die maar één keer per jaar. Nee, uh, waar, waar, uh, ja, waarom die uh, zo volle zak heeft? Want er kwam nu weer zo'n zak aan, helemaal vol cadeautjes. En toen ging u uitleggen hoe het komt dat, dat de zak zo vol was. Weet u dat nog? De dat zak, zak ja, van dat Sinterklaas. Maar één keer per jaar komt natuurlijk. Hè. Ja, omdat u maar één keer per jaar komt, ja. Ja, ja, Het ja, ja. lijkt een beetje vandaag inside hier. Ja, vandaag inside. Sinterklaas, Geen klaar de kust, ik, hoor. Ik ga nogmaals proberen om het gesprek te beëindigen. Want anders ja. komen we een beetje in tijdnood. Maar nogmaals, ontzettend bedankt dat u eventjes met ons heeft willen praten. En ik wil Hartstikke... jullie hele fijne dagen werken, wensen voor december, ook met de kerst. Hè? Dank, u dank, wel. Wel. Dank, dank u wel, dank u wel. Dank Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag. dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag. Oh, en dag. Nee, nee, nee, dat mag ja, niet meer, weg. Oh, je vergroopt Nee. Dat Nee, niet. dat is ontsteken. Sinterklaas, ik ga een leuk nummer voor u draaien. Komt-ie? Benny Nijman met een uh, uh, vrijgezel. Dag Sinterklaas. Dag, dag, dag, dag. dag. La, la, la, la.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 Als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug.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 Ja, vrijgezel. Die Sinterklaas, toch? Die is gewoon weer vrijgezel. <laughs> dus uh, ja. <laughs> um, ja, we hebben net het gesprek gehad met Sinterklaas. Arnold Jan is nog in de studio. Daar gaan we straks weer even mee verder praten. Maar ik hoorde van Beb dat ze ook een mededeling ja, had. Nog een mededeling. We moeten het dorp wel mooi schoonmaken. Voor het uh, hele Sinterklaas gebeuren. Ja. En morgenochtend is het weer tijd om schoon te wandelen. Het weer is een dingetje. Want ja, er is nog steeds storm verwacht. En dan zullen we werkelijk achter de papierproppen aan moeten hollen. Uh, start op de boulevard is dus niet helemaal veilig, want er is te veel wind en ook te weinig mogelijkheden om echt te schuilen wanneer het regent. Uh, nou, dat hebben we allemaal overdacht. Uh, daarom bij de Vlees-Kesomstraat vlees geeft beschutting, maar vond men nogal wat deprimerend. En daarom uh, wordt de start van de schoonmaakronde wordt, uh, gedaan in de Watstraat, nummer 2. Twee. De Watstraat, dat is de eerste loods tegen de duinen bij het fietstunneltje. Dus eerste loods oh, tegen de duinen bij het fietstunneltje. Dus helemaal achterin, hè? Helemaal achterin. Oh, ja. Ja, Daar okay. wordt gestart, uh, Ja, een beetje, een beetje om de wind te ontlopen. Uh, met het schoonwandelen, nou Ja, en ik vrees toch de wind uh, in de gaten houden... dat het achter de proppen aanholen wordt. In ieder geval een heel dapper initiatief. Het schoonwandelen is dus morgen in ons dorp. En dan wordt het een heel mooi en schoon dorp. Want we hebben niks dan feestelijkheden. Uh, nog bij ons is Arnold Jan. We hebben daarnet Sinterklaas gesproken. Ik durfde heel hard te roepen. Dag Sinterklaasje. Uh, dag Zwarte Piet. Uh, Dolly riep nog niet. Doe niet doen. Maar we hebben het er toch deze ochtend over. En wat zou het fijn zijn als we die groepen konden verenigen van jongens, wees niet beledigd... het gaat niet over jullie, het is een zeer oude mythe. En daar heeft Arnold-Jan heel veel onderzoek naar gedaan... Europees wijd en uh, daar hebben wij hem vandaag over be bevraagd. Arnold-Jan, over even wat afsluitende woorden. Um, hoe kunnen we het idee ontzenuwen... dat die zwarte pieten die bij Sinterklaas liepen iets met het racisme te maken hebben. Hoe komt dat nou zo dat we het zijn gaan denken? We hadden het over de blackface in Amerika. He, dat was een racistische uiting. Is hier naartoe gekomen. Mensen, in 1930 maakten de Groene Amsterdammer al melding van... kan dat nog wel? Nou ja, in de huidige tijd is het zeer grimmig geworden. En jij zit hier met een bom aan kennis over de mythe... die even oud is. Hoe kunnen we... ...deze spanning eraf nemen. Nou, de uh, informatie te geven... Dus ja. door, ...door wetenschappers aan het woord te laten... Ja. ...historici, ja. antropologen, uh, etnologen, linguisten, uh, taal, uh, taalwetenschappers... Ja. ...omdat die laten, kunnen laten zien dat, uh, de, dat mensen in hun essentie hetzelfde zijn. Uh, uh -huh. Kijk, vroeger uh, toen had men... Was men in die zin racistisch dat men uh, vond dat, uh, dat, dat mensen uit Afrika, dat die uh, dommer zouden zijn ofzo. Of, uh, dat is dus, wetenschappers hebben dat achterhaald, dat, dat, dat verkeerde denkbeeld komt ook vaak door onbegrip. Hè? Als we hem met hun rites bezig zien, vinden we het stom bijvoorbeeld. Dan nemen we nog een bakje koffie. Maar er zit veel meer achter. Ja, nou ja, goed, daarom ben ik ook naar al die plekken toegegaan. Ja. Om die mensen. Kijk, ik was al heel erg vroeg geïnteresseerd in, uh, in de hele Middellandse zeecultuur. cultuur uh, Ik heb heel veel gereisd. En ik, uh, uh, ik, ik, ik, ik, heb, ik zoog dat allemaal in. En ik dacht niet, onmiddellijk als ik in het Midden-Oosten rondreisde van. Uh, uh, oh, die mensen kijken alleen maar door een brievenbusje hè? dus vrouwen. Uh -huh. En uh, dan, ik moet ze nu bekeren of zo. Of uh -huh. ik, moet, uh, ik dacht gewoon, dit is een vijfduizend jaar oude cultuur. Uh -huh. En uh, dus je, het, het gaat om respect, ja. inderdaad, voor een andere cultuur. En dat vind ik dus moet wederzijds zijn. Dus uh, mensen die van buiten afkomen, die de Europese cultuur niet zo goed kennen... die moeten ook respect hebben voor de Europese cultuur. Maar wij hebben gewoon alles ingeleverd. Mm -hmm. Dus de, de, de, de, de, de, Nederland heeft een identiteit en heeft een, heeft een historie en heeft een cultuur enzovoort. En uh, ja, in andere landen zijn ze soms heel Nou, erg trots nou, nou zullen ook, tegen... in andere in andere landen zijn ze soms heel trots op hun cultuur. Ja. Nou zullen tegenstanders nu roepen. Want daar rijg je iets mee aan van, ja, de Nederland heeft ook een cultuur, ja. bijvoorbeeld het kolonialisme, dus uh, laten jullie dit nou maar weg met die uiting. Wat kun je daar aan informatie Omdat, over geven om dat een beetje dat het, dat het, te geruststellen? Dus dat het niets met kolonialisme te maken heeft? Nee, dat is wel een deel van onze cultuur. We hebben er ook veel aan te danken. We moeten ja, dat niet goed, zomaar dat, even onder tafel pegen. Kijk, in de, in de derde eeuw uh -huh. had je al een, een, een zekere Mauritius. En die uh -huh. wordt afgebeeld, zijn schilderijen van. Uh, die, die was samen met een bischop. En dat, die, die Mauritius was een nubier. Een ja. zwarte nubier. Ja. En hij is dus bekeerd tot het, tot het christendom. Maar die twee, dat duo, dat was toen al een duo. En dat heeft dus niets met, uh, met slavernij te maken, transatlantische slavernij. Hmm. Want dat is van veel, uh, veel recenter. Ja. En dat heeft ook niets met uh, blackface te maken. Het heeft ook uh, uh, uh, niets met, uh, ja, met, met, uh, met wat, wat in 1850 gebeurd is en met afschaffing van de slavernij. Het was allemaal veel vroeger. Ja. En toen, wa toen, uh, toen waren moren waren aan de ene kant vijanden... van de katholieken dan. Ja, want ik heb zelfs ik heb begrepen... dat Maar de andere kant waren het handelspartners. No dat he? die bischop nog eens opgegraven... omdat ze bang waren... dat de moorden zijn graf zouden bezoedelen. En toen hebben ze de, ja. die bischop... naar Spanje, eigenlijk naar Italië gebracht. Ja, maar dat was naar dan die Bari. cultuur en daar. Naar Bari. Dat zit allemaal ja. in mijn films. Ik heb, ik heb... in die films, ik heb Bari bezocht... en ik heb me verdiept in die cultuur van Bari, in, in de Italiaanse cultuur. Uh, en uh, het is heel veel genuanceerder dan men denkt. Uh -huh. En het verbindt ons veel meer dan het ons verdeelt. Dat zou mooi zijn, hè, Arnold Jan? Ja. Het laatste, als doe, dus het ons het is, zou verbinden. Ja, door kennis. Doe kennis. door gewoon uh -huh. do, do, je erin te, in te verdiepen hoe uh -huh. andere culturen in elkaar zitten En hoe, ze, uh, hoe dat moren iets, iets totaal anders zijn dan... Uh, dan, dan dan Blackface, dan West-Afrikanen. Mm -hmm. uh, het is een geloofstrijd geweest... en die geloofstrijd moet nu eens afgelopen zijn. Ja, dat is hij helaas nog niet. Uh, tot nu toe, vanwege de lieve vrede... en om niemand te kwetsen... en het grote woord wat je hebt genoemd, respect... is er voor gekozen om uh, Zwarte Piet geen Blackface meer te geven... maar een roetveeg of kleuren van de regenboog... Nou, daar komt misschien dan over een paar jaar ook weer een nou ja, het protest is een tegen. Dat zwart maken is een essentieel onderdeel van, het, van, van, van deze gebruiken, van die ja. rituelen. Ja. Dus ze, ik vind dus wel dat zwart, Piet zwart moet zijn. Oké. Okay. Ja. ja, nou gezien jouw hele onderzoek mag jij spreken, want je hebt er enorm in verdiept. Dankjewel dat je ons daar weer in wilde delen. Je hebt daar films over gemaakt en noem nog één keer jouw website waarop mensen jou kunnen zoeken en eventueel zo'n film kunnen bestellen. Zwartgemaakt.nl Zwartgemaakt.nl Dat is dus letterlijk zwartgemaakt ja. en ook figuurlijk ja. zwartgemaakt. Maar zo zie je maar dat zo'n woord geïnterpreteerd kan worden, hè? Mm -hmm. Het kan als gewone mooie smink worden bedacht, of inderdaad als iemand tegenmaken. Mm -hmm. Nou, ik kan alleen maar hopen dat we in de toekomst. Uh, en dat kan alleen maar door voortschrijdend inzicht. Dat is een belangrijk ding in deze. Ja, dat we zeker. de moeite nemen ons in elkaar te verdiepen. En uh, het is een kinderfeestje. Laten ook, we hopen dus dat het ook een kinderfeestje nou ja, we, we weten het natuurlijk niet. Hè, nu met uh, de verkiezingen die, uh, die de PVV naar uh, de eerste plek hebben gebracht. Die zijn dus weer pro Zwarte Piet. Ik ben, ik ben ontzettend benieuwd naar hoe die ontwikkelingen zullen ja, maar gaan. Ik, ik, ben maar... er, ik ben er op zich wel blij om. Want er is eerder een verzoek gedaan aan de regering. Ja. Om, uh, om Zwarte Piet af te schaffen. Dat werd, werd niet gehonoreerd. Want daar gaat geen regering over. Nee. Nou, ik maar, weet maar, wel, ik de hoor de EU... zo Mark Rutte nog zeggen. Ja, uh, ja. Niemand komt aan onze Zwarte Piet. Dat was ja. een jaar of vier geleden. En de EU heeft een petitie aangenomen. Mm -hmm. uh, waarin Zwarte Piet... In, uh, uitgebannen moest worden. Uh -huh. En dus in Europa... uitgebannen. In heel Ach, Europa? En dat is, ja, Top. in Europa. Nou, überhaupt... Ja. Uh, en, uh, en dat was naar aanleiding... Ja. van die moord op uh, George Floyd. Floyd, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Precies, de, nou, dat bedoel ik. Dat, dat heeft was een crimineel met te... die, uh, die gearresteerd werd... en wat ja. verkeerd liep. Een donkere man die... Uh... Ja, het ja. was een donkere man die, ja. die, die, die vermoord is. Die, die is heel dichtgeknepen. Of, uh, ja, kneep, op verkeerde manier is. gekneveld. En, en na aanleiding daarvan... heeft de EU... Uh, ja, zwart dat... Mieken in Europa, nou, maar, Europa tot... willen verbannen. Dat het wel heel gevoelig ligt, allemaal. Ja. Ja, het ja, wordt het heel, heel erg naar, naar heel de pijnplek in het heden getrokken. En, uh, nou, mijn, bedoel, mijn hoop is dat we ook door notie te nemen van. Even oude tradities. En wat voor rol die heeft dat we tot andere inzichten komen. En ja. dat strijdpunten worden begraven. En dat niet de regering uit gaat maken of onze feesten mogen vieren. Maar dat we het gewoon samen eens worden. Heel veel dank dat je hier vandaag uh, daar Toch, toelichting over wilt geven. Ja. Het is een volksfeest. Nou, we zijn met z'n allen één volk. Dankjewel, Arnold Jan, voor je, voor je tijd en uh, voor je uitleg. We gaan over naar Nora Jones met het nummer Don't Know Why. muziek van die vrouw. Heerlijk, Heerlijk. genieten. Um, we zijn nog even uh, toch nog met uh, Arnold Jan. Die is er nog steeds. En we zijn nog even met hem in gesprek geraakt. Want uh, buiten um, alle, alle reizen die je hebt gemaakt naar alle rituelen door heel Europa in de, in de wintermaanden. Uh, ben je nu voor uh, ZFM ook ergens mee bezig? Hè? Ja. Met jou. Met mij? Nou, wat toevallig. <laughs> nou, vertel, wat ben ik aan het doen? <laughs> nou ja, we hebben, we, hebben een, uh, we hebben al eerder reportages gemaakt voor. Self-Corticide? Uh, Zand ja. En uh, dat waren, waren heel erg leuke re reportages. En ja, ik ja, die dus, zijn uh, ook nog steeds uh, terug te zien ja. he, via ja. self bij video's. Ja. ja en de, de, ik vind het dus. Uh, uh, ja, ik ben, kijk, men, de, de, het bloed kruipt niet waar het niet gaan kan, dus. Uh, ik vind het nog steeds heel erg leuk... om mensen die een eigenzinnig zijn... Uh -huh. die en een beetje dus, excentriek, hè? Ja, je, zich ja. niet conformeren... aan de algemene meningen... die niet eerst de krant gelezen moeten hebben... of die zelfs nooit een krant lezen... of nooit een televisie kijken... om die aan het woord te laten. Om die, die, die, ja, daar heb ik van jongs af aan... al een... Uh, interesse ja. voor gehad. Mijn opa was zo'n type. Dat was echt okay. een, een karakter. Ja. En... Uh, ja, ik ben oorspronkelijk Amsterdammer en uh, ik, ik hoefde maar op een bank te gaan zitten. En ik, er kwam zo iemand naast me zitten. Ja, ja, ja. Maar als ik hier in Zandvoort op een bank ga zitten, dan komt er ook iemand met een verhaal. Ja. En ik ben altijd geïnteresseerd in uh, het verhaal achter de mensen. En uh, nou ja, nu gaan Dolly en ik gaan ook dingen voor ZFM uh, wat dat betreft maken. Uh, ik... Zandvoort is met een verhaal? Ja, ja par Paradijsvogels. Het is ook okay. een gevleugeld woord geworden. Ja, ja. ja want jij, jij was uh, vroeger uh, de presentator en bedenker ook van het programma Paradijsvogels. Dat werd geloof ik bij de NCRV uitgezonden, Af, hè? Afro. Afro. Afro. En, zomergast. en zomergasten. En zomergasten. Dat was ook een mooie. Zomergast. Ja, dat was ook leuk. Ja, ja dat deed jij toch ook. Maar niet nee, nee, nee, nee. Een dus heel heet showroom. showroom. Showroom. showroom. Ja. ja. ja. En eigenlijk wil je zo'n beetje in die strekking doorgaan: hè? Nou, gewoon bijzondere Zandvoorters met een verhaal. Ja, nou ja, en, wij en, hebben bijvoorbeeld uh, al samen gemaakt een, een, een reportage over de uh, Sloppy's Tour. Uh, dat waren, dat zijn, het is dus over de, de, het oude Zandvoort en zo. En dat was een groep mensen onder leiding van, een, uh, van Freek. En ja, dat was op zich al hilarisch. Uh, Wat deden die mensen? Ah, die nou, mensen die, niet zoveel, maar... Ja, nou... <laughs> ja, de, de, die, die mensen die werden rondgeleid... Uh, ja. in het oude Zandvoort. Okay, en ik ben natuurlijk heel, heel erg geïnteresseerd... in autochtone mensen. Ja. Mensen die, uh, die, die... iets met hun streek... met hun omgeving hebben... Met, uh, en die, ja, die eigenwijs zijn. Ik hou van eigenwijze mee. Ik ben zelf natuurlijk ook eigenwijs. Dus. Ja, dus, dus even tussendoor. Bent u of kent u zo iemand? Uh, wij horen het graag van u. Uh, u kunt ons natuurlijk bereiken via het Facebook-kanaal, bijvoorbeeld. Maar wij staan heel erg open voor tips wat dat betreft. Ja, ja. mensen die geschikt zijn om aan zo'n programma deel te nemen en om de verhalen te horen. Dus uh, uh, mocht u iemand weten, laat het ons weten. En dan kunnen we contact zoeken. We gaan, uh, hoop ik, een paar mooie, mooie uh, uitzendingen daarmee maken. He? Een paar mooie programma's. Een hebben heel het Ik ben heel Leuk. Ja, zeker. Ja. Uh, zullen we nog één liedje doen? En dat we daarna uh, naar het einde van het programma gaan. Ja? Dan zeilen wij zachtjes dit programma uit. Ja, ik had trouwens. Uh, uh, van, weet je nog de vorige keer dat dat misliep met dat nummer van Stef Bos? Ik had iedereen beloofd om dat nog een keer te draaien. Zullen we dat bij deze doen, Beb? Laten we dat doen. Oké, laten we ons horen, Dol. Dit is wat je weten moet, Stef Bos. Soms zijn er van die dagen. waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd. Jij bent mijn vlees en bloed en dit is wat je weten moet. Neem je tijd Ga niet te snel, kijk beter ver vooruit De mooiste dingen komen meestal traag En het is niet nu of nooit, maar nooit te laat Om te zoeken naar wat beter is En het is een lange weg die voor jou ligt En al weet je soms niet meer waarheen Ik ben bij jou en jij bent nooit alleen Soms moet je terug om weer te zoeken Naar wat je ooit verloren hebt Want je kunt de hemel wel bestormen Maar hier beneden ligt de kern En als ooit voor mij het doek valt en ik er niet meer voor jou ben Dan zal ik kijken door jouw ogen en ik zal wonen in jouw stem Want jij bent mijn vlees en bloed En dit is wat je weten moet Neem je tijd Want dat wat snel komt gaat ook snel voorbij voor de schoonheid en voor dat wat blijft. En ook al raak jij soms jezelf kwijt. Er is altijd weer een weg terug. Zolang je maar niet voor jouzelf vlucht. En al je angsten onder ogen ziet. Zal er een ruimte zijn die voor jou ligt. En ook al weet jij soms niet meer waarheen. Ik ben bij jou en jij bent nooit alleen. Ik ben bij jou en jij bent nooit alleen. Ik ben bij jou en jij bent nooit. Weet jij soms niet meer waar Ik ben bij jou. Je bent nooit alleen, nooit alleen. Nooit alleen. Nooit. Je bent nooit alleen. Prachtig, ja, mooi hè? Prachtig hè? Ja, echt een heel mooi nummer. Echt heel gevoelig. Ik lees net dat de kans groot is dat we weer nieuwe verkiezingen gaan krijgen. serieus? Ja, echt waar. Daar staat... Waarom? Er staat hier op... Ik krijg net van George Brouwer een berichtje doorgestuurd van Teletext afkomt. En er staat dus dat Dylan, nou de achterhaam, Jessil Gus zegt dat haar partij niet in een kabinet zal stappen... in verband met het zetelverlies in de Tweede Kamerverkiezingen. Wel zal de partij een centrumrechtskabinet steunen... als een soort gedoogpartner. De VVD verloor dus tien zetels. Ze deed de mededeling vlak voor de aanvang van de bijeenkomst... met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En Bij deze bijeenkomst wordt een verkenner aangewezen. De BBB-fractievoorzitter van de Plas reageert verbijsterd. Ze noemt het besluit van Jessil Gus een beetje voorbarig. En CDA-leider Bontebal verwacht dat de formatie er niet makkelijker op wordt. Jemig dolly. Dus, ja? En dan gaan ze straks om twaalf uur nog een keer aan ons vertellen. <laughs> van het ANP. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik uh, krijg van, het net door, dus ik dacht... Nou, oh, in ja. een programma dol, waarin we, met zoveel mythes, uh, we ons zo graag in mythes willen verdiepen... al dat... Uh, ja, er komen er wel heel veel mythes ook aan het licht. De VVD heeft al die tijd geroepen... ik wil absoluut niet met Geert Wilders in het kabinet. Ja. Uh, nou, Dankzij hen heeft heel Nederland het gevoel... dat het niet meer over de Nederlanders gaat. Dat hebben ze de afgelopen dertien jaar heel goed opgebouwd. En dan zitten we hier vandaag en dan heeft het hele volk gezegd... nu geven we hem een kans, laat hij het anders doen... Doet er niet toe of ik het ermee eens ben, want ik zit hier als journalist. Nee, maar ja, we leven maar in de wat, democratie. Maar ja. wat ja. zich nu ontwikkelt, dat is wel typisch, typisch gerelateerd aan de Zwarte Piet discussie. Ja. <laughs> we ja. hebben ah, weinig ah. oor voor elkaar. Ja, nou. En het woord respect, God, jongens, we moeten het bord duren. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en allemaal ook weer gebaseerd op vooroordelen. Hè? Voor Geef nou, mensen ja, is een kans. Er gebeurt gewoon heel veel. Mensen onthouden wat ze willen onthouden. Mensen zoeken, bewijzen bij wat ze al vinden. Ik, uh, ik, heb, ik stel mij voornamelijk heel erg benieuwd op. Nou, iedereen denk ik. We zitten vol spanning, gaan we het afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Eén uh, ding weet ik zeker, wij ontwikkelen ook richting het uh, nieuws... En dat betekent dat er een einde is gekomen aan ons programmaatje, Bep. We zijn er weer doorheen gevlogen. We zijn er doorheen. Nou, het uh, was heel informatief om Arnold Jan hier te ja. hebben. Eigenlijk hadden we hem hier ook nog moeten hebben vlak voor uh, Sint Maarten. Die ook zo stiekem is verlopen. Laten wij ons uh, vooral verdiepen ja, in onze achtergronden. Dat, dat is Zo belangrijk. Uh, ja, dat, dat, dat gaan we dan weer uh, naar volgend jaar uh, verplaatsen. Uh, dan gaan we daar met... Uh, met Arnold Jan over praten. Uh, vooralsnog, uh, zit het er voor ons op. Uh, ga niet weg. Breek niet af. Want dit programma wordt opgevolgd... door een ander live programma. Uh, door Pim Groof. En Marga Kop. Die doen het lunchprogramma. Dus blijf gezellig luisteren. En even kijken. Ja, ik weet niet of er vanavond of daarna nog live is. Dat, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Wel weet ik dat uh, op de vrijdagochtend... volgende week tussen tien en twaalf... Uh, dan zijn wij er niet... maar dan zijn de boys... die back in town zijn... die zijn hier dan... met een live programma... met allerlei verschillende typetjes. Die hebben wij ook meegemaakt, hè, Beb? Ja. <laughs> Zo is het programma geboren, Zodat mijn vriendin later zei... Joh, wat was het druk in de studio... die ja. had niet begrepen... dat deze typetjes werden neergezet... door onze... Onvergetelijke Charles. Nou, Charles Duif. Ja, die, die heeft zoveel uh, typetjes bij zich in zijn koffertje. En die haalt hij te passend op als de <laughs> inderdaad, als je zo zit te luisteren, denk je dat die hele studio vol ja, zit. Maar is ja, het uh, in die studio. <laughs> uh, uh, uh. Nou, in ieder geval, ik wil u heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop ook. Dat u uh, net als wij genoten heeft van alle wetenswaardigheden. Over die uh, prachtige rituelen, die kerst, uh, nee, winterrituelen rond ja. Sinterklaas en Piet. En uh, ik wens u verder een heel fijn weekend. En ik roep er nog even achteraan. Wees voorzichtig in de storm. En laten we hopen dat de wind op alle gebieden die nu stormachtig zijn weer gaat liggen. Zo is dat. En zo gaat het ook altijd. He? De storm is ook vaak in een glas water, dus dan kan je gewoon weer lekker naar buiten. Ik zeg uh, tot ziens. We luisteren trouwens naar de muziek van Remi Stromer. Een hele goede muzikant uit Haarlem. Nou, doei. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.